de geluidsoverlast wordt verminderd. En dat kan alleen als Schiphol krimpt. In Oekraïne zijn vandaag tien humanitaire corridors... om burgers te evacueren. De Oekraïnse vicepremier heeft dat bekendgemaakt op televisie... maar ze heeft niet gezegd waar die corridors zijn. De afgelopen weken liepen veel geplande evacuaties op niets uit omdat er werd geschoten. De vicepremier adviseerde mensen die weg willen uit de belegerde havenstad Mariupol met eigen vervoer te gaan. Russische militairen zouden bussen tegenhouden bij checkpoints. Volgens de burgemeester van Mariupol is de situatie in de stad nog altijd kritiek en zijn er straatgevechten in het centrum. Rusland houdt militaire oefeningen op de eilanden die worden geclaimd door Japan. Volgens Defensie in Moskou zijn 3000 militairen met voertuigen op de zuidelijke korillen tussen Japan en Rusland. Om die eilanden wordt al tientallen jaren geruzied. De oefeningen begonnen toen Japan sancties tegen Rusland instelde vanwege de oorlog in Oekraïne. De Duitse deelstaten Beieren en neder saxen hebben het Russische Z-symbool strafbaar gesteld. In de oorlog in Oekraïne zijn veel Russische legervoertuigen beschilderd met een witte Z. In een maand tijd is die letter uitgegroeid tot een pro-Russisch symbool. Het weer nog veel zon, later vooral in het Noorden meer bewolking... en het wordt 12 graden op de Wadden tot 18 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 can change in and every day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 Ja, oh no.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 Goedemorgen. Van de organisatie uh, CEFAP, als ik het goed uitspreek. Ja, uh, dus Frans voor It's Fab, en dat is weer Engels voor. Het is fantastisch, fabulous, in Ja, yeah. Oh ja, inderdaad, mm -hmm. dat is een goede. Um, veel mensen zullen het misschien nog niet kennen. Uh, de, de, Uw de, de, de, de, de, de organisatie, zouden daar allereerst uh, iets kort over kunnen vertellen? Uh, ja, we zijn dus uh, twee weken geleden gestart met een. Uh,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 Uh, die hebben dus de Nederlandse cultuur. Want ze wonen hier, die trainers, maar die komen dus uit Engeland of du uit Duitsland of uit Frankrijk of uh, ja, welke taal het ook is. Ik, ik, ik ben nu ook bezig met een, een Spaanse trainer aan te, nou ja. aan te trekken bijvoorbeeld. En uh, ja, zij zien ook de cultuurverschillen, want vaak is dat.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 Ja, u hoorde de maestro, oftewel Stromaai, met Ville de Soix uit zijn nieuwe album Multitude uh, deze maand nog uitgebracht uh, hier op ZFM Zandvoort. En bij Goedemorgen Zandvoort is er ook ruimte voor politiek en daar gaan we het nu uh, even over hebben met uh, Astrid van der Veld. Tot, de komende dins, tot en met komende dinsdag nog uh, raadslid uh, namens gemeente Belangen Zandvoort. Uh, goedemorgen. Goedemorgen.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 Zandvoort, zeker de grote vraagstukken die nog voorliggen. Astrid van der Veld... Daar zijn we ook de... genoeg van, ja. Ja, <laughs> ja. Heel, ja dat heel kan ik blij worden, dus wat dat betreft. Ja. Uh, Astrid van der Veld, ja. uh, 20 jaar laat raadslid namens ja. gemeente Belangen. Zandvoort. Dank je wel voor je tijd. En uh... ja, dank je wel voor jouw tijd. Helemaal goed, bedankt. Okay. Uh, gaan we over ja. naar een Daag. stukje muziek van Florence and the Machine, Dog Days Are Over.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 Uh, wat ze met hun werk en hun leven mm -hmm. aan zouden willen. Dan, dan, dan nog even terug over die, uh, die diversiteit, uh, die businessladies. Uh, wat voor uh, mensen zijn dat? Wat voor ondernemers? Uh... Dat zijn, dat zijn diverse, de diversiteit van de ondernemers die ook in uh, Zandvoort werkzaam mm -hmm, zijn ja. en ondernemingen hebben. Dat varieert van horeca tot de kapper uh, uh, tot accountantskantoren, notariaat, alles wat maar uh, binnen Zandvoort opereert.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 Verteld, en we wensen je van deze plek ook uh, succes. Mag ik met nog het, het vragen? Ja, dat is, uh, ja? kan zeker. Anu, wat is jouw uh, business, Annemiek? Ik, ik ben, uh, ben helemaal niets begonnen en uiteindelijk het thuiszorg neergezet met 25 man op kantoor en 1400 man in het veld. Zo, dat okay. is niet niks. Ja. En vooral heel veel mensen uit uh, de uitkerende instanties begeleid.